Goedenavond. avond. Een hele goede avond. De muzieknieuws van nu.nl. Met Alain Altena. Goedenavond. Een riskant experiment, zo noemt GroenLinks-PVDA het minderheidskabinet... wat D66, CDA en VVD willen vormen. Volgens de partij zorgt dit vooral voor onzekerheid. Vanmiddag werd duidelijk dat JA21 definitief niet in de coalitie komt... want dat zag D66 niet zitten. Rijkswaterstaat stelt vanaf morgenavond 6 uur een kou protocol in. Dat betekent concreet dat er extra bergers en weginspecteurs worden ingezet. Komt omdat het dit weekend flink gaat vriezen. Het kan s'nachts lokaal min 15 minuten. Worden, neem een extra jas of deken mee als je op pad gaat, zegt Rijkswaterstaat. Er moet een minimale afstand komen tussen huizen en geitenhouderijen. Dat wil het huidige kabinet om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Mensen die dicht bij een geitenhouderij wonen... hebben zo'n 70 meer kans op een longontsteking... Hoe groot de afstand moet worden, is nog niet bekend, zegt zorgminister Bruin. Op het moment dat je dat doet, moet je ook in één keer heel duidelijk zijn. We kunnen natuurlijk niet zeggen, we gaan nu een afstand van 500 meter... vanaf vandaag handhaven en we maken er overmorgen 800 meter van. Dat is natuurlijk geen zorgvuldig beleid. Dat is te horen bij de NOS. Wanneer de nieuwe regels ingaan, is nog niet duidelijk. En fietsbezorgers van Coolblue moeten in ons land voortaan verplicht een helm op. En dat komt door een val van de topman van het bedrijf. Hij raakte daarbij een paar tanden kwijt en liep wekenlang rond met hoofdpijn. Ja, daarom dus deze maatregel. En Coolblue gaat nu zelf ook fietshelmen verkopen. Het weer van Weerplaza code oranje in Friesland, Groningen en de Wadden voor sneeuw is verlengd. Tot morgenochtend geldt dit. Het koelt af naar 0 tot min 4 graden. En dit weekend behoorlijk koud. Overdag vriest het en s'nachts kan het dus min 15 worden. Fitwise meldt geen files. En dus ook geen flitsers. Tom en Bram. Zo meteen spelen we het grote kofferspel? Zeker. Mooi, hier is Pink en trust Maximum Weekend. Tv. Mimpala en Dracula ook je Music. Wat een te gek nummer zeg. Ja, die vind jij fantastisch. Ja, ik vind het vet. Het is gewoon, uh, ja. gewoon even weer wat anders. Ik vind hem ook wel vet. Ja. Echt wel cool. Goed. Oh, er komt nog een beetje thai. <laughs> Sorry. Ja. Um, ja, het uh, grote kofferspel gaan we spelen. Oftewel, de koffers zijn weer rijkelijk gevuld met, uh, met prijzen. Ik zie trouwens een teller uh, op het scherm staan. Zie je dat? Van het verboden oh, woord. Oh, dit is de teller voor een beetje. ja. Oh, maar oké. Okay. Dus iedere keer als je dan een beetje zo zeggen dan, dan schiet hij omhoog. Ja. Nou, ja, vanaf uh, maandag, hè? Vanaf maandag. Wij mogen het nog lekker zeggen. Wij mogen het lekker zeggen. Een beetje dit, een ja, beetje, een beetje dat, dat, dat. Een beetje zus, een beetje zo. <laughs> uh, goed, in ieder geval. Het grote kofferspel uh, gevuld met fantastische prijzen. En uh, er gaat sowieso een koffer uit. Ja. Dus als je meedoet, heb je altijd prijzen. En het zijn echt hele leuke prijzen. Dus wil je meedoen... Wacht stuur even, wacht even. Uh, Noem ze een getal tussen 0 en 20. 18. Even kijken, hoor. 18, ja. Stuur dan het woord. Via de Q-Music app. Ik weet niet of je dat goed kon verstaan. Hij kan, nog, hij kan naar de 20. Uh, doe maar 20. Uh, stuur dan het woord. Naar uh, de Q-Music. Via de Q-Music app. Ik ga toch een keer die, uh, die vrienden van uh, Techniek een mailtje sturen. Die kunnen alles. Hij kan toch. Eigenlijk moet hij ook een keer naar 30. Ja, je doet hij is gelimiteerd op de ja, decibel. Ja, de, ja, het standje. Hij is, hij is gelimiteerd op 20. Ja, nee, je moet hoger. Ik ga ze wel even mailen. Dat ze voor volgende week dat ze even 30 ook programmeren. Ik nog één keer even testen. Ja. Uw, het kan echt harder. Ik ga ze direct mailen. Goed zo. your heart You didn't wake up when we died, since I Kensington stay. We gaan het uh, grote kofferspel spelen. Heb je iemand teruggebeld? Ik, uh, ik heb iemand gebeld, ja. ja en die heet uh, Mirza. Hallo Mirza! Hallo! Hallo, hallo. hallo. Ja, hallo. je bent uh, druk aan de klus? Ja, dat klopt. Ik heb net een huis gekocht. Hé, hey, gefeliciteerd. Zwaar. waar? Dank je. Sorry? Waar? In Gorle. In Gorle? Kijk, waar ligt dat? In Brabant. Oh ja, dat konden we horen. Uh, <lacht> en meer, zo, uh, wat moet er allemaal gebeuren dan in dat nieuwe huis? Ja, eigenlijk best wel veel. De stukken is net klaar. Oké. Okay. Dus het is vooral nu heel veel drogen En wij zijn nu dus boven bezig. Vloer eruit. Alles opnieuw ja. schilderen. Oeh. En dat heb je nu even ja. stilgelegd voor het grote kofferspel. Zeker. Ja, nou, dat is mooi. Ja, Tom, hoe werkt het? Ja, er liggen hier voor jou vier koffertjes, uh, Mirza. Uh, mm -hmm. Bram heeft bij iedere koffer een cryptische hint. Als die hint is gegeven, dan krijg je vijf seconden bedenktijd... waarin je mag oh. zeggen of je de koffer wil ja of nee. Roep je nee, gaan we door naar de volgende. Roep je ja, maken we hem open. Gaan we kijken wat je wint. Oké. Okay. All right. Nou, laten we gewoon lekker beginnen met koffer 1. Was ook een thema. Ja, het was een thema. Uh, het thema was uh, ijskoud. Ijskoude reizen. Oh, yeah. Nou, waarom? Het wordt min 15. Oh. Oh, jij, jij, jij ziet er ook echt tegenop, toch? Ja, nou, min 15 vriend s'nachts. En dan Oeh. moet je in ochtend uh, gaan we met onze doku, gaan we eruit. Weet je hoe koud het dan nog is? Oh, vreselijk. Ja. Goed. Wil je nooit meer het woord Doggo gebruiken? <lacht> nou, dit is oh, toch prima, Meer of niet? Nee, hou op. Hou op. Vond je? Nee, Wij. precies. Dankjewel, Meer. Ah, ga gaan jullie lekker dat kofferspel doen. Goed, koffer 1 daarvan is de hint. Oh. Niet voor op je eitje. Niet voorop je eitje. Nee. Oké. Okay. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, wat zit erin? Uh, nou, 10 kilo strooisout. <laughs> misschien maar beter dat je die dan niet hebt. Nee. Gaan we snel door naar koffer 2. En daarvan is de hint. Hier heb je misschien wel oren naar. Nee. Nee? Wat denk je dat het is? Ik nee, idee. Oh, nou, dat was zo'n uh, resolute nee. <laughs> Even kijken. Er zit in... Een wollen muts met geïntegreerde bluetooth-speakers... om muziek te oh. luisteren met warme oren. Oké. Okay. Oké, okay, nou, het, ook een zeikprijs. Even kijken. Uh, koffer drie, en daarvan is de hint... toch nog op wintersport dit jaar. Ja. Ja, ah, je hebt er natuurlijk. Ben je een wintersporter, uh, Meersa? Ik, nee, ik ben nog nooit geweest, maar ik zou heel graag willen. Oké. Okay. De vraag is, ga jij naar Zwitserland, ga je naar Oostenrijk... Ga je naar Italië? Uh. Ga je misschien naar Lapland? Oh. Ga je naar Mount Fuji in Japan? Oh. Mirza? Jij gaat een middagje naar een indoor skihal. Oh, leuk. Ja, nou, is toch hartstikke leuk? Gewoon een ja, beetje leuk. Snow World met, met, met drie anderen. Oh, heel leuk. Dus voor vier personen is het. Oh, nou, dat is top. Dus jij en drie vrienden, vriendinnen of juist, nee, familie, juist. mensen die je helpen met klussen. Wat een raar getal. <laughs> ja. Drie. Dat is ja, nou, op zich, je kan ook... plus drie. Ja, en misschien dubbel daten. Ja, dat gaan we er ook toch? Je kan ook dubbel daten <laughs> ja. misschien. Goed, wil je nog weten wat er in koffer 4 zat? Ja. Ja, even kijken. Om je bevroren vingers bij af te likken was de hint. En dat was een ijsmachine. Zo dus kan je lekker roomijs maken, yoghurtijs. Oh, dat was ook heel leuk. geweest? Ijs. Sorbetijsje. Had je die liever gewild? Um, ik denk het wel. Ja, ah. ah, dan doen we die er gewoon bij. Nee, joh. Hou oh. op. Dat kan toch niet? <laughs> dat niet. Zo werkt het spel niet. Maar nou, gezegd hè? is gezegd nu, hè? Nou, ik... Wil, wil ik een keer lief zijn? Ja. Mag wel toch? Ja, <laughs> super. Peersij, je krijgt hier er ook bij hoor. Yeah. Yeah. Je slaat dit op. Toch? Je krijgt een ijsmachine en je gaat een middagje naar een indoor sky hall. Wie doet nou de cover? De hall. Wie is nou de cover master? Ja, Ik overroe <laughs> je gewoon even. Ik heb nou een super leuk. ik ben er heel dat, blij mee. Weet je wat meer? Je krijgt ook een wollen muts met de bluetooth speakers en je krijgt ook 10 kilo strooizout. Ah, daar ben ik heel blij mee, dat is afgesproken. En je krijgt alles. Je krijgt, ja. je krijgt alle koffers. Alle koffers en je krijgt ook een Q-Music prijzenpakket. Nou, gaat er met bijna vrij deuren deur uit. Kijk. Zo. Is goed. Nou, dat is super. Weet je al wat je morgenavond gaat eten? Eh, uh, ijs? Wat is je favoriet uh, als je iets bestelt? Wat is je favoriet? Oh, uh, ja, dan ga, als ik dan ook naar mijn vriend moet kijken, dan wordt het toch uh, cheeseburger, hamburger die richting op. Nou, gewoon een thuisverzorgbonnetje van 25 euro. Doen we die er ook nog eens bij? Hey. <laughs> nou. Ja. nou, daar ben ik heel blij mee. Heb, uh, heb, jij, uh, uh, heb jij vervoer dit weekend met het koude weer? Heb nee. jij vervoer dit weekend met koude? Nee, heb ik ook niet. niet. Nee? nee. Nou, Tom, nee. Misschien, uh, misschien kan jij wel een lift geven. Weet nee, je wat? Ik, ik, zit een, hier. ik krijg een lift nee. van Tom van de Weert in Goorle. Nee, ik zit hier. Nee, dat is nu gegeven en gezegd. Is gezegd. Ik zit hier. Ik overwoel je als Covermaster. <laughs> nou, goed. Um, de vrachtwagen komt voorrijden, Mirza. Met je prijzen. Ja, goed. Hey, het was Bedankt, leuk. Hè? Mooi weekend. Doei, fijne avond. Ik weet het spel. een app en vloed bij Q-Music. Zometeen ja, uh, boemende Knal? Boemen, ja, boemende Knal, leuk. Leuk. Gaan we samen met jou op zoek naar een uh, nummer om het weekend echt mee af te trappen. Do you ever think of me? En ook Jugal, Think of Me over een paar minuten bij Q. Me, me, me, me, me. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Yuki in de mix. Je hoort ons iedere zaterdag vanaf negen uur.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 We hebben Yugel hier met uh, Think of Me. Wie zie je he hier? You sound better with you. Oh, don't run for me. We got that chemistry. Uh. If you love it then. No need to hide from me. Oh can I pretend? Those eyes don't pull me in. Should I jump, should I jump, should I jump on it Eh uh? eh. Yeah, yeah. You know I. Ja, met je Left Outside Alone. Het is even uh, half negen op vrijdagavond. Tom en Bram hier. Dat betekent de boem en een We gaan een liedje draaien om het weekend echt mee af te trappen. Ja, dat doen we altijd aan de hand van een uh, categorie. Ja, uh, inderdaad. Dat doen we altijd aan de hand van een categorie. Had jij iets in gedachten of zal ik het uh, op? Nee, go gooi jij maar hem wat ja, op. Ik zat dus te denken uh, iets in de hoek van het verboden woord. Dus laten via creatieve geest de loop. Oh. Welke rammer zou je willen horen in de categorie het verboden woord? Ik zat bijvoorbeeld te denken aan iets van Money Talks. Leuk. Of Alessio uh, met Words. Ja. Of bijvoorbeeld uh, a little less conversation. Ja. Of uh, Abba Money Money Money. Leuk. Ja. Of gewoon little. hè. Uh, dat kan toch wel. Is dat een ja little? Beetje. Dus een beetje little, toch? Little. Zeg ik dat goed? Taal ik dat goed? Little less ja, conversation. Ja, dat zeg ik net. Van, uh... Ja, dat zeg ik godverdorie toch net. Als voorbeeld. Uh, maar zo zijn er nog wel tal van voorbeelden. Uh, cry just a little. <laughs> Hier ja. heb je hem weer. Ja, heel goed. Of uh, littlest conversation. <laughs> ja, of een beetje verliefd. Dream a little dream. Armin van Buren. Ja, Een beetje verliefd, hoorde je die? Goeie, ja. Of, uh... nou, je snapt het. Word, word, word. These words are my. Natasha uh, uh, ja, dus ja. bijvoorbeeld. Ja. Nou goed. Wees creatief, mensen. Ja, of kom. dus, het little kan conversation <laughs> ja, Mag ook. Van Elvis Presley en Junkie XL. <laughs> Stuur maar even je cue, yes, ik heb. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. I'm still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And now we don't sing anymore.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 Between you. De komende maandagochtend start het verboden woord bij Q. Beetje. Het woord beetje. Dat is vanaf het andere verboden. Hoor je het ja. een van de Q-dJ's toch zeggen? Dan vlieg je naar de Q-Music App, druk je op de knop, word je teruggebeld, pak je 500 euro. Ja, iedere keer dus uh, levert uh, een beetje 500 euro ja. op. Nou, dat, dat kan wel eens aantikken, zeker met Mattie Valk. Ja, dat wordt prijsschieten. Dat wordt prijsschieten. Ja, ja, ja. Marika trouwens uh, nog erger. ook erg, ja. Die heeft het echt uh, als stopwoordje zo'n beetje. Nou, dus, uh, handen aan de knop, zou ik zeggen, vanaf maandag. We zijn op zoek naar de Boemende Kanaal. Dat uh, doen we op vrijdagavond. Dan uh, pakken we een liedje om het weekend echt mee af te trappen. En het is dus uh, in de categorie van het verboden woord. Ja, dat kan dus van alles zijn. Ja. Nou, ik zie hier bijvoorbeeld Mitchell. Die zegt een uh, beetje verliefd van Jesse. Leuk. Ja, crazy little thing called love van uh, Queen. Goedjes ja. van Demi. Ook een beetje. Een uh, beetje van mij, Anton, ja. zegt uh, Sarah. Uh, een Groeten van Mark. Ja. Uh, little by Little van Ellis Cooper, zegt Bas. Ja, ja. uh, doe maar. Bijna verliefd. Beetje verliefd. Ja. Ja. Even kijken. Uh, ik zie. <laughs> Even kijken. Wat zie ik nog meer? Beetje bij beetje van Kensington. Crazy Little Thing God Love. Van little K Less Conversation. Leuk. Uh, en ik, ik zie er ook eentje. En dat vind ik wel een heel lekker nummer. Maar ik ben heel erg benieuwd wat dat met het verboden woord te maken heeft. Peter, hallo. Goedenavond. Ja, welk nummer uh, heb jij uh, aangevraagd om lekker het weekend mee in te luiden? Mambo nummer 5. Mambo nummer 5. En wat heeft dat met het verboden woord te maken? Uh, bijna in elke zin zeggen ze wel uh, a little bit. Ja, dat oh, is ja. ook zo. Ja. A little bit, of Monica in my life. Ja, ja dat is inderdaad is misschien wel de entem, De entem van het verboden woord. Wat een ontzettend goed nummer, Heb Peter. je een beetje vertrouwen, Peter, in uh, de Q-DJ's vanaf maandag? Nee. En in wie het minst? Ja, dat is lastig. Toch uh, Mattie, denk ik toch ja, wel. Hè? Ja. ja, die is ook zo loslippig. Ja. Die, kan, die kan ook niet ja, op zijn handen zitten. Ja, zit te veel op de praatstoel. Ja. Oh, ja, misschien, ik denk dat Marieke misschien wel de nummer één uh, gaat worden. Die het het vaakst gaat zeggen. Ik, ik denk Zit je ook klaar dan met, uh, met de app om die 500 euro te claimen, claimen, Peter? Ik ga absoluut mijn best doen. Als mijn werk het een beetje toelaat, dan. Uh... <laughs> nou, Heel goed. We gaan helemaal voor goed. je duimen, Peter. Ja. Dat zou mooi zijn. Nou, uh, Peter, wil je hem zelf ook aankondigen, het nummer? Dat lijkt me helemaal fantastisch. Nou, ga je gang. Hier komt uh, a little bit of Monica in my life van mambo nummer 5. Ladies and gentlemen, this is mambo Number 5. <tied> Been induced, but I really don't wanna be a like I had last week. I must stay deep 'cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really value you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly is all good. Let me jump in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 A little bit. en niet verder. Ja, ja nou, hallo. Morgen, morgenmiddag 12 uur zijn we terug, zo meteen op dit fijne radiostation. Een heel fijn persoon, Stefan Bouwman. Stefan. Hallo. Wat denken jullie dat ik in mijn hand heb? Een kaartje. Een kaartje met Q-Music erop. Ja, oké. Okay. Nou, wat erop staat, lul. Uh, weet je niet. Uh, wat uh, thema zijn we zijn genomineerd is... voor de laatste radioring. <laughs> Bram is de... Nee. Het is uh, hoe vaak jullie beetje hebben gezegd. Bij is uitzending? uitzending? Ja. Sinds, Sinds zes uur vanavond. Ik moet wel eerlijk zeggen, er had 16.385.000 kunnen staan... als ik de keren mee had geteld dat jullie expres hebben gedaan. Ja, we hebben het ja. een paar keer expres gedaan. Die heb ik ervan afgetrokken, want jullie denken natuurlijk... als we het niet expres hadden gedaan, dan hadden we het woord nooit gezegd. Ja, een hooguit twee keer per ongeluk. Twee keer? In totaal dertien? Nee! Oef. Maar ja, kijk, Bram is de wildcard voor Mattie. ja. Dus hoeveel van die dertien denk jij, Tom, dat jij er gezegd hebt? Ik heb er uh, acht gezegd. Acht? Nee, nee, nee. Ik denk dat jij er echt, echt vier hebt gezegd. Ja. ja, Bram was de lul. Jij hebt er acht gezegd, Bram. Zo. Dus je bent een hele slechte wildcard. Dit wordt een hele ah, dure hobby dit, als, als Mattie jou inzet. Deek express. Ja, nee. Dit waren niet de expresjes. Oh, dit waren dertien keer onbewuste beetje. Ja, we hebben de expressjes er echt afgetrokken. Oh. Ja. Zuf. Ja. Ja, dus let erop, hè. Ja. Let erop. Kijk, voor Tom en mij toch... maakt het niet zoveel uit. We zijn nee. veilig. Wij kunnen jullie naaien. Ik ben niet, je ja, dan moet ik toch een beetje op mijn woorden gaan. Ah, ja. ja. ja. ja. so, Ding Ding, ding, ding, 500 euro. Nu appen, nee. Uh, uh, dus was zometeen. Uh, een, ja, wat? een dure uitzending geweest. Ja. De vrijdagavondmix. En wie krijg, krijg je, wie krijg je in de pianobar? Shanna Spyro komt lang. Oeh. Oeh. Van uh, Dion de heel natuurlijk. Ah, uh, no. Not the... Zij kan het beter.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 Je nieuwe baan is altijd dichtbij.